Evi van Eck met het NOS-journaal. De Britse prins Andrew geeft zijn koninklijke titels op, waaronder zijn titel Hertog van York. Dat heeft hij besloten na overleg met koning Charles. Andrew wordt al jaren achtervolgd door schandalen. Zo ligt hij onder vuur vanwege zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 in zijn cel overleed. Ook zou Andrew ontmoetingen hebben gehad met een hooggeplaatste Chinese functionaris, die centraal staat in een spionageschandaal. Andrew blijft wel prins omdat hij die titel bij zijn geboorte kreeg. De Amsterdamse gemeenteambtenaar die vastzit vanwege corruptie... wordt gelinkt aan zeker 95 geweldsincidenten. Het OM verdenkt de man ervan op grote schaal... adres- en persoonsgegevens te hebben verkocht aan criminelen. Op veel van die adressen waren kort daarna explosies en aanslagen. De man uit Almere werd in mei gearresteerd. Hij werkte op de incasso-afdeling van de gemeente Amsterdam... Hoewel hij niet direct betrokken was bij het geweld, wist hij volgens justitie wel dat de gegevens gebruikt werden voor het plegen van aanslagen. Een klimaatakkoord voor de zeescheepvaart is door president Trump geblokkeerd. Hij dreigde met sancties tegen landen die akkoord zouden gaan. Een aantal landen trok zich terug en daardoor was er geen meerderheid meer. Ruim 100 landen wilden een voorstel tekenen om de internationale scheepvaart duurzamer te maken met hogere CO2-belastingen voor grote schepen. Vanaf eind december gaat het luchtruim boven de gevangenis in Vught definitief dicht. Het luchtruim was sinds juli 2022 al tijdelijk gesloten. Staatssecretaris Rutte zegt dat gevangenen zo niet meer de kans krijgen om met drones, helikopters of vliegtuigjes middelen naar binnen te smokkelen of te ontsnappen. In Vught zitten criminelen als Rido Taghi en Willem Holleder. Het weer vanavond valt lokaal nog een bui. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar een graad of 7. Morgen is het droog en zonnig, en dan wordt het 12 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland tot te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Dus de knopen het Badhoevedorp en knopen de Nieuwe Meer 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A10 aan de zuidkant van Amsterdam voor Amsterdam-Oud-Zuid richting Utrecht. Daar staat een auto met pech.